7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de bekerwedstrijd Ajax AZ, die op 19 januari wordt overgespeeld, mogen alleen kinderen tot 12 jaar komen kijken. Het gaat om schoolklassen en sportverenigingen met hun begeleiders. De toegang is gratis. Basisscholen en sportverenigingen vanuit heel Nederland kunnen zich voor de wedstrijd aanmelden via de website van Ajax. Bij de kaartjes zit ook een lespakket over voetbalveiligheid. De KNVB komt met het besluit tegemoet aan de wens van Ajax om niet helemaal zonder publiek te hoeven spelen. Het bekerduel werd op 21 december gestaakt nadat een Ajax-hooligan AZ-doelman Esteban had belaagd.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 Het failliete autobedrijf Hessing in Utrecht wordt mogelijk overgenomen. Mercedes-importeur Sterren heeft zich als koper gemeld. Het bedrijf verwacht dat er wel meer te zijn. Hessing is importeur van onder meer Bentley, Lamborghini en Rolls Royce... en zit in een futuristisch pand langs de A2. De autotak van het bedrijf is volgens Sterren levensvatbaar. Hessing kwam in de problemen door investeringen... in een omheinde villa-wijk bij De Bild.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 Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. minimaal rond 6 graden, morgen opnieuw veel bewolking en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files, eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Inbrugge, 5 kilometer. Dat was een aanrijding, alle reishokken zijn weer vrij. En op de A10 de Ring Zuid richting Amersfoort tussen Ostdorp en Rai 3 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechte reishok is dicht.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 Dames en heren, goedenavond. Het was een heel fijn week -einde voor onze gast. Want hij drong door tot de halve finale van de Voice of Holland. En het interessante is dat hij al meer dan twintig jaar veelbelovend is. Want hij stond met zijn band The Prodigal Sons al op Pinkpop en Lowlands. En toch lukte het niet. En dat kun je twintig jaar tegenslag noemen. Maar ook... Een getegen voorbereiding op dat wat komt. Succes. Hier is Erwin Nijhoff. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, ik heb al heel wat meegemaakt in de afgelopen tien jaar wat betreft uh, kunststof. Maar niet dat de gast echt op het allerlaatste moment zegt... kan ik nog even naar de wc nadat nou, hij zijn... Geweldige laarzen heeft uitgetrokken en het op zijn gemak nam en hier ging zitten onderuit. Toen zei: kan ik nog even naar de wc? En daar komt hij keihard aangerend. Ik ja, Erwin er. <laughs> bij de Voice kan je dit niet maken, Hallo. hoor. Bij Zo. ons kan het. Oh, en, nou, je ben je nu <laughs> Ja, ik ben weer uitgerend. <laughs> Ik zei net, je voor paar laarzen paar trok je op je gemak ja. uit. Ja. Geweldige laarzen trouwens. zijn. Ja, geen slangen leren, hè? dat doen we niet. Ik, weet je dat ik dat niet eens weet? Ik heb het geleend van een vriend van mij. Nee, <laughs> nou, niet. Volgens mij is nee. Volgens mij, als ik het nee. Het zal toch wel bekijk, nep zijn? Als ik, als ik het zo bekijk, is het geen Anders slangen. Anders mag leeren. je ze nooit meer aan en nooit nee, meer. Nee, nee, nee. Maar goed, ehm... Um, Waar zullen we beginnen? Ten eerste, ik was echt stom verbaasd toen ik je, wat is het nu, acht weken geleden of zo... Ja. samen met de kinderen en mijn geliefde, ja. ja. kijkend naar de Force of Holland... Ja. ik hardop uitriep, maar dat is toch niet Erwin Nijhoff? Dat, uh, maar dat was hem wel. <lacht> wat een gekkigheid. Ja, dat, dat klopt. Ik had ook nooit verwacht dat ik aan zo'n programma mee zou doen. Dat, uh, omdat ik ja, in feite een carrière heb gehad. Ja. Met name de jaren negentig gingen erg goed... En ondertussen was dat. Ja, toen altijd... was jij daar opeens met de Prodigal Sons. Ja, en hadden een we... heel succesvolle band. Grote prijs van Nederland. Terwijl ja, jullie ja, net drie en, uh, maanden bestonden. Ja, klopt. En toen daarna, hadden we een paar jaar later, een, een radiohit met het You Still Think. Die werd eigenlijk door alle sta stations, eigenlijk. Stadions, zeggen, maar sta stations. <lacht> opgepikt, eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, li dat liedje, dat, heeft eigenlijk, dat schreef ik destijds nog op de boerderij waar ik, waar ik geboren en getogen ben. als Hessen? Ja, ja Hesum, een zes, 16, 17-jarig jochie. Boerenjochie, schreef ik hem. En uh, ja, dat liedje heeft eigenlijk de boel een beetje aan de gang uh, geholpen voor onze band. Uh, en uh, ja, nou goed, dus ik had allerlei dingen meegemaakt. En, uh, maar ook, ook oh, daar waren dan de ups in de jaren negentig. Pinkpop en naar Amerika geweest. En, en opgetreden met mijn helden de begeleiders van Elvis. En... De, de Rolling In Stones. In Nashville een album opgenomen. Uh, nou ja, ja. Dat was dan wel ja. weer heel wat later. Dat was, een wat later, was er rond album, 2000 ongeveer is die opgenomen. En, nou, ik heb te veel dingen om op te noemen gedaan. En. Maar um, dus ik kreeg veel reactie van, ja, maar iemand als jij? En ik zei, ja, maar ik zei, je, de afgelopen tien jaar hebben jullie mijn leven niet, uh, niet meegemaakt, zeg maar. Dus ik had ook echt zeven jaar lang, heb ik, daar had ik, had ik gewoon een baan bij, zeg maar. Uh, en ik heb geen diploma's, dus er waren niet, niet de beste baantjes, zeg maar. Nee, want het succes ontstond terwijl je nog op de HAVO zat, het HAVO. Ja, ja, en, ja, en, ja, en, uh, ja, ja, ja, ja. Dat, dat diploma is, weet je, het Noord hebt ontvangen. Je, uh, nee, dat klopt. Ik had... Uh, ik had uh, ja, ik, interesse gehad ik altijd ik, ik, ik, ik studeerde met gitaar op school zeg maar ook gaat heel goed toch? ja ja wel <laughs> dat kan wel daar heb ik mijn ouders ook altijd wijs gemaakt maar dat kon natuurlijk helemaal niet nee. want ik, ik schreef Just the Thing ook letterlijk tussen de studieboeken dat hebben we ook moest studeren voor de havo en maar mijn blik was altijd al op muziek en, dus eigenlijk maar ik, ergens wilde ik toch ook nog een beetje verstandig zijn omdat je dat dan van, van je ouders dan goh, toch leren als je nou leert en een goede baan en weet ik veel hm. Maar dat was allemaal niet van mij Ik had gewoon die interesse gewoon voor muziek. en uh, ja, Dus ik ben, daar ben ik voor gegaan. En dat was het en dat moest het zijn en dat ja. zou het worden. Ja. En, en toen ging het een tijd helemaal niet goed. Nee. Daarover hebben we het ja, straks later. Goed, maar nu ja. eerst even over die Force of Holland. Waar ja. je dan opeens opdook. En waarbij je nu in de halve finale bent uh, terechtgekomen. Ja, ja, Toch nog wel. Zo zo ja, ja, dat had waar. ik voor die tijd ook niet verwacht. Maar goed. Wat <laughs> heeft je nou het meest verbaasd in de afgelopen weken? Tijdens die rollercoaster die de Force of Holland heet. Nou, ten eerste nou, dat het feit dat ik nog overeind sta... Dat, dat, dat, met, met met aantal. Ik heb echt een aantal nachten overgeslagen in die periode. En heel veel nachten achter mijn twee, drie uur slaap. Als ik al sliep. Want, want spreek, nou, wat, wat gebeurt er dan? Nou, je, je moet toch gewoon je, je, twee liedjes instuderen? Ja, dat is ook zo bizar. Dat, dat snap ik dus zelf ook niet zo goed. Hè? want iedereen heeft iedereen is gesloopt. Gewoon, dat ik denk van uiteindelijk is het maar anderhalf twee minuten wat je gewoon moet zingen. En, maar gewoon dat, dat, daaromheen zijn er natuurlijk wel allerlei dingen. Je moet hebben repetities en uh, ja, God, ik, ik kreeg er ook wat pestdingen bij. En uh, ondertussen trad ik ook nog gewoon op in de landen, zeg maar. Gewoon mijn eigen reguliere optredens. Um, maar maar dat je, heel veel anderen hebben dat allemaal niet. Hè? En die, maar die zijn ook gesloopt. Dus ik, ik, ik, ik, ja, ik, ben, dat, ik ben nog wel even... Ik, ik denk dat als ik het een beetje uit ben, uh, misschien, ja, misschien vrijdag of misschien uh, de vrijdag daarna... <laughs> dat ik denk van, goh, ben ik, ik was nieuwsgierig. Ja, van dat, dat ik, misschien als je terug... Denk van, hoe kan het nou dat je zo gesloopt bent? naar? Hè? Dat, het is wel... De, ja, wat ook nou is, zo is het ook niet een heel emotionele rollercoaster. Ik bedoel alleen al ja. het feit dat je opeens door alles en iedereen gezien en gehoord wordt. Ik bedoel ja, in de tijd ja. van Pinko. Nou, dat, dat klopt, dat krijg je er ook nog eens uh, gratis bij. Zeg maar, als je dan nu... Uh, op, ik had het net in Amsterdam ook. Uh, ik, uh, ik had even wat gegeten. En dan uh, twee jonge meisjes. Uh, ben jij Erwin Nijhoff? <laughs> ik denk... Ik dacht, Amsterdam in ieder oh, dat, dat, dat maak ik verdomd. In Amsterdam word ik ook herkend. Ook in Amsterdam. <laughs> He, want terwijl Amsterdam natuurlijk heel erg gewend is aan BN's. En, en nou ja, hè, dat. Ik woon zelf in een klein dorp in Overijssel. Welk ja, dat dat dorpje eerder, woon je nu? Uh, heten. heten. Dus. Vlakbij Holten en Raalten. ik en, nou, kan ook mooi wandelen, fietsen. Overijssel in ieder geval. Ja. Achter Deventer eigenlijk. Maar, maar goed, heb je een suggestie? Wat het zou kunnen zijn waardoor je zo gesnopen... uh, Nou, dit, We moeten ook wel veel voorbereiden. Ook wel, je moet Die liedjes, heel veel nummers, moet je dan toch ook... Uh, ja, goed houden uit je kop leren. En je krijgt soms ook... Uh, op redelijk korte termijn dan krijg je soms dat je in een aanstaande vrijdag ik bijvoorbeeld een duet met uh, Niels Geuzenbroek en die krijg je dan uh, gisteren krijg je de krijg je dat te horen zeg maar welk nummer dat wordt en en in de, in de meeste gevallen Welk nummer wordt het? Dat, uh, het is wel een nummer van nu. Dus ja, ik, mag, ik, mag, ik mag er niks over zeggen. Hè. Dit dat staat in jouw contract Dat staat ook in mijn contract, ja. Ja, en Wat staat er nog meer in dat contract? Daar ben ik toch zo uh, benieuwd naar. Nou, dat ook wel, als je, als je, uh, ja, het vervolgtraject, zeg maar. Stel, als je verder komt, dat, dan, dan, dan, heb je wel, uh, dan zijn er wel bepaalde partijen... die een eerste optie kunnen doen, zeg maar. Die, die dan weer samenwerken met, met de Voice of all en de RTL... En, in dit geval is het dan Eightball die, uh, die gewoon uh, nauw samenwerkt met... Uh, met uh, en wat is Eightball? Eetbal is een platenmaatschappij. Mm. Onder andere van Ellen Clark en uh, Miss Montreal. En nou, de, de maatschappij waar je wilt zitten. Um, Ach ja, dat, dat weet ik niet hoor. Je keek ik kijk weg, weg, ja. ja ik, maar ik was maar aan het concentreren. Ja, en dat en, begrijp ja. ik. Ja, ik Zeker als het, ja. het over dit soort zaken ja, gaat. Ja, ja, ja, ja, het is niet mijn favoriete onderwerp. Daar ben ik met een je eens. Maar, maar ook, ja, ik, weet je, ik, ik, ik ken eetbal niet. Dus, dus ja, op dit moment denk ik, ja, de, de maatschappij waar ik wil zitten. Ja, <lacht> denk Tuurlijk. Ik, denk ik. Ja. <lacht> ja, ja. Maar je hoopt natuurlijk dat je niet wint. Uh, ja, weet je dat is wel raar is. Dus ik ben er heel onbevangen ingestapt. Ik denk, als ik één ronde haal, dan heb ik in ieder geval een keer kunnen laten zien wat ik doe. En uh, omdat het ja, met jarenlang ben je ook bezig in kleine kroegjes en, en, en op feesten spelen. En nou ja, ik was, er zat dan nog wel weer net in een theatershow, Woodstock The Story. Dat was iets groter, dat je ook een zalen van 800 man of weet ik veel. Maar. In de, in de meeste gevallen, de afgelopen jaren, was gewoon een, kleine, een hoekje van een restaurant. Of, of nou ja, overal waar je maar kon spelen eigenlijk. Maar bij dan de helft ook nog eens met de rug naar je toe staat, gewoon doorkletst. Als je pech hebt, ja, dat gebeurt ook. En dan, als je geluk hebt, dan, dan, dan trek je het naar je toe. Of, of hoe dan ook, maar dat uh, of, of, de, de, de, de vonken overslaan, weet ik veel. Maar je maakt het ook wel eens mee. We zeggen, dan, dan, ja, dan kun je werken wat je wil. En al, al speel je drie uur, al speel je vijf uur, dan. Dat, dat, ja, dat, dat er weinig, ja, weinig aandacht komt of zo. Wel. En dan is dit wel even andere koek. Uh, ja, dat klopt. In één keer ben je wat. Hè? Dat, uh, ja, ik ben nu wat. <lacht> je bent nu? Ik ben nu iemand. <lacht> iemand? <lacht> ja. Want... Ja, want je bent op het meest populaire televisieprogramma uh, geweest, ja, zeg maar. Ja, ja en dat is wel een heel apart effect. Ja, dat je gewoon, ja. Nou, Ik ben heel benieuwd, luisteraars kunnen reageren en zich uh, melden. Vragen stellen aan uh, Erwin Nijhoff, uh, opmerkingen plaatsen. Ga naar onze website radiokunstof.nl. De tegel ligt daar inmiddels, om oh, ja. beschreven te worden ja. door ja. Erwin. Dat heb je ooit gedaan, dat was dus tien jaar geleden. Ongeveer bij het begin van kunststof. Volgens ja. mij ben je hier te ja. gast geweest. Ja. Naar aanleiding van je uh, solo-album. Um, ja, laten we even naar het fragment gaan. Het, het beslissende fragment waarbij duidelijk werd dat uh, Erwin Nijhof doorging. Mee mocht doen aan de Voice of Holland. Voor die paar mensen die het programma helemaal nog nooit gezien hebben. Leg jij het even in het kort uit? Uh, even kijken. Nou, je moet uh, op basis van uh, audities in het land. Dan, uh, dan krijg je een, of, of filmpjes die je instuurt. In mijn geval een filmpje ingestuurd. Dan krijg je wel of geen uitnodiging om voor de blind auditions mee te doen. En de blind auditions houden in dat de juryleden met de rug naar je toe zitten. Dus dat ze alleen je stem horen. En uh, nou ja, dan, dan mag je je liedje doen. Een snapshot van een, van een liedje. In mijn geval was het The River van Bruce Springsteen. Door jou zelf uitgekozen? Ja, uh, nou, nee, nee, nee. Dit was wel een lijst. Het was wel... Uh, want, uh, ik denk ook dat ze dat ook gedeeltelijk doen om, om, om ook in te kaderen. Want die band die heeft natuurlijk ontiegelijk veel werk. Uh, om, om al die nummers in te studeren. Dat is werk. Ja. Dus, dus ze hadden wel, ik zou zeggen, voor elk wat Wilslijst. Zeg maar. Dus ik was al heel de blij dat de, de, de, de River drop stond. Want er ja. waren heel veel uh, liedjes. Dat ik ook dacht van, ah, die ken ik dat is, Ik ben niet 100% op de hoogte van. Ja, nu inmiddels wel meer. Maar wat er, wat er op dit moment allemaal uitkomt, daar was ik gewoon veel minder. Daar had je je kinderen de bij nodig. Ja, ja dat klopt. Oh, heb je nu last van je stem? Uh, nou, ik ben wel vermoeid. Hè. Het is ja. een vermoeide stem, maar het gaat wel de goede okay. kant op in ieder geval. Ik heb, ik heb wel uh, stemrust moeten houden. In verband met... Uh, Daarover straks. Ja, ja, Nog ja, even, we blijven ja, even bij ja, dat fragment. Ja. Want dat gaan we zo laten horen. Ja, dus, uh, jij, ging, jij had de River uitgekozen. Bruce Springsteen, je ja. was blij dat het erop stond. En ja. uh, de juryleden zitten dan met de rug naar uh, de zanger zangeres toe. Klopt. En... Op het moment dat ze gebiologeerd raken door die stem... Ja, draaien ze zich ze om. Drukken, of ja. ze draaien zich niet om. Ja, ja dan drukken we. ze op een knop en ja, dan gaat die stem ja, om. En klopt. dan kunnen ze je zien. Ja. Nou, ja. Uh, we gaan luisteren. Oké. Okay. stem. stem. Wow. We're going to. Ja, en Hoe vaak heb je dit zelf teruggezien? Ik, nou, in het begin was ik wel. Ik, was, ik, was, zat, ja, ik zat er aardig vol van. Ik heb, deze heb ik al een aantal keren gedraaid, toch wel? Omdat het zo'n raar moment en, ja, Zo intens naartoe geleefd ook. Na, na dat, uh, om, om die blind edition te doen. En, en je moet je ook voorstellen dat je dan die dag al Ontzettend vroeg bij je aanwezig. En die hele dag dan zit je maar in die ruimte. En, en, en dan of voor die lullige anderhalve minuut zeg maar. Ja. Ja, ik, dat, en dat, dus je zit daar zo enorm intens in. Dat je gewoon eigenlijk ontwaakt uit een soort droom of zo. En dus toen ik thuis kwam, word ik wel echt even zoiets om te verwerken. Ik denk nou, een paar keer te luisteren. En, en, nou, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? En, en ja, en ik heb zelf nou, nog steeds... wat is daar gebeurd? Ja, er was een soort ontploffing. Ook op, op het internet op een gegeven moment ook. Er uh, was echt een soort, soort uh, ja, Jan van de Plassen, journalist... die noemde het al, een soort, een soort ware nij of mania of zo. Er <lacht> was op een gegeven moment op Twitter... en uh, Trending topic, weet ik. Nou ja, van er was van alles aan de hand, zeg. maar er kwam in, ja, de, ook, ook de e-mailbox die ontplofte, de, de, de nou, twitter deed ik toen volgens mij nog net niet, maar. Uh, maar de, doe je dat nu e wel? Ja, inmiddels wel. Oh, ja. Ja, ja, mede door de voice. Er op, ja. <laughs> ja. Ja, maar, maar was ja. een van die juryleden was er nou iemand die jou herkende als de zanger uh, van de de, niet dat ik weet. Nee, nee. Ik, ik heb Angela ooit in het verleden wel eens een hand gegeven. Uh, toen, uh, om, toen zij speelde gedeeltelijk met bandleden waar ik destijds ook mee speelde. Ja. En dat, uh, dus zodoende kwam ik ook een keer bij een voorstelling van haar terecht. En, uh, maar dat was weer meer het voorbijlopen van. Uh, hey, en, en, het was niet zo dat zij, wat ik had van dat is Erwin Nijhoff. Uh, volgens mij niet. Ik kreeg de indruk, zij ik was wel het... de eerste die zich omdraaide. Uh, ja, ja daar, nou, dat bleek naar de hand. En nou, dat wist ik dus ook helemaal niet. Ja, uiteindelijk heb ik toch voor haar gekozen. En toen later. toen. Zij is jouw coach. Ja, klopt. Ik heb, ik heb uiteindelijk uh, goed over nagedacht. Uiteindelijk voor Angela gekozen. En daar was meer een gevoelsding dat ik daarvan, volgens mij klikt dat. En dat klikt, dat klikt ook enorm, nog steeds. En gelukkig wel. Ja. <laughs> dus, dat, uh, ja, dus, dat, uh, dus ik ben blij met die keuze ook van Angela. Ook, omdat het is echt een, maar goed, maakt dat dan ja. veel uit? Je zegt een gevoelsding. Dat klinkt uh, trouwens een maakt beetje. Erg. Het veel, ja, dat maakt wel veel uit. Want ik bedoel, je, je, moet wel, je moet wel een klik met elkaar hebben. En ja, ik bedoel, op een gegeven moment ga je toch wel met elkaar wat meer de diepte in. Dat je op een gegeven moment ook uh, materiaal moet kiezen, liedjes moet overleggen. Is dit wel wat? Is dit niet wat? Is het. Uh, is die kleding, past dat bij jou? Uh, uh, nou, ik vind dat, dat je haar eraf moet, Erwin. Ja, wel, dat kan. Wel, dat, dat zou een opmerking van een coach kunnen zijn. Een Nick of Simon had dat natuurlijk gezegd. Het zou kunnen. Dat, dat mm -hmm. die van ja, gewoon nou, leuk hoor. Die, maar dat is wel een beetje heel 70's. Of werk ik veel. Ja, het kan. Dus dat, uh, en, en je zegt de diepte in. Hoe gaat dat dan? Wordt dan je persoonlijkheid besproken? Ja, nou, ja dat... ook wel, uh, zoals Angela, die geeft dan ook wel tips. Zo van, uh, goh, ja, Sommige dingen op televisie werken niet, Erwin. Dat werkt Namelijk, dan, en, wat bijvoorbeeld uh, ja dat, dat soms, soms, soms grote gebaren op, op, op een televisieprogramma... tenminste als ik dat goed onthouden heb... <laughs> grote gebaren niet, niet altijd werken of zo. Hè? Dat je helemaal... Of, of weet ik veel wat. En dat, dat, dat kan dan op een groot podium... M, m, waar mensen verder van, van de band zijn. Ja, op van, televisie wordt alles uitvergroot. Uh, dus ja, niet te ja. veel grimassen... en niet ja. te veel met je armen gaan zwaaien. Uh, ja. En niet te lange stiltes laten uh, Nee, <laughs> de, nou, dat heb ik wel geflikt, ja. Wat deed je nou? Bij welk nummer ja. was het ook? Ja, dat was Go Your Own Way. En dat oh, zat ja. een stop in. Fleetwood Mac. En, ja, Fleetwood Mac. En dat was eigenlijk... Uh, Fleetwood Mac was... Dat, dat, dat liedje dat was op een gegeven moment... Uh, you can go your own way... En toen was het stil in de eten. En jij <laughs> dacht, daar nou ga ik eens even lekker in hangen. Had je dat uh, ja, ja, helemaal van tevoren begonnen? Nou, later heb ik het teruggekeken. Want, want, dat, dat ik, ja, ik had op, er was een combinatie van allerlei factoren. Maar ik, ik, ik mocht dat moment ook zelf bepalen. Zeg maar. maar ik had het zelf ook nog niet 100% bepaald. Dus ik ge, ik, ik, als ik nu terugdenk, ik hing een beetje twee gedachten. Ik wist dat die stop kwam. Maar ik had een beetje het idee hoe ik het, hoe ik, hoe ik het zou afmaken... maar niet helemaal. Dus, en ik denk, oh, dat, dat, dat wil ik nu nog niet, niet bepaald Want ik, tijdens de repetities, ik deed hem ook elke keer anders. Je bent gewoon ook een beetje makkelijk. Net als dat je op het laatste moment nog even naar de wc gaat, dacht je, ach, die pauze naar. Nou, uh, kan... nou, nee, dat, dat, dat is wel een vergissing. Ik ben juist, juist helemaal niet makkelijk. Nee, precies, ik ga echt want wel uh, van alles zijn, in om... iedereen dat jij zo'n perfectionist bent. Ja, dat ja. je zo'n pauze dan zo lang maakt. Ja, ja, dat... En nu zegt alsof het niet goed getimed was. Ja, ja dat, nou, dat, dat, dat op zich uh, vond ik wel dat het kon, maar uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, ja, dat, die. die uh, ik kom er helemaal, ik kom helemaal niet uit mijn woorden. Nou, nu. Of was ja. het. Uh, nee, ik moet niet gaan invullen. De, ja. de, de, de, zag je het als het moment waarop jij kon. Ja, ik had, wat je ik, nou, ik had eigenlijk. Uh, ja, ik had eigenlijk. dat heb ik live. Uh, dat, dat, ik, ik denk dat menig muzikant zich er wel in herkent. Soms als je op podium staat, dan pak je het uit de lucht, zeg maar. Dan gebeurt het gewoon. Mm -hmm. En ik, wou, ik, ik, ik dacht van, oh, ik pak het wel uit de lucht. Dus ik, en ik hing een beetje twee gedachten, dat ik ongeveer wist hoe ik het zou gaan doen. En ik dacht, oh, de rest pak ik wel uit de lucht, dat soort improvisatie. Maar dat werd een beetje een bizarre improvisatie. <lacht> over it hurts, it hurts, en dat ging eigenlijk ook een beetje over de harde pijn van de, van, de, van, de, van de tekst van go your own way. En nou, die plaat is ook om onder heftige omstandigheden, dat, dat die bandleden met elkaar relatieproblemen hadden. En, en dat, dat, dat waren het stelletjes ook. Eh, Fleetwood Mac, ja, twee vrouwen, twee mannen. En, uh, ja, Stevie ja. Nicks. En, uh, dus dat was één ding. Maar tegelijkertijd was het ook... Uh, voor mij was het ook een soort, soort kentering... Uh, voor mezelf ook weer. Want ik had een hele moeilijke tijd achter. Door die stemrust... En, uh, ja heftige stemproblemen, door, door infectie aan de luchtwegen, daardoor toch een soort ja, ik zou bijna zeggen blaren op mijn stembanden, dat ik toen eens heel, heel erg kalm aan moest doen. en, en Ja, dan, kan je natuurlijk, dan zit je midden in, in het hele spektakel. Ja, en dan want even, dat was het begin van de voice, kreeg je stemproblemen. Ik had ja. het net geen voorpagina ja, dat, nieuws voor de ja, Telegraaf. Ja, ja, maar, ja. Um, En toen werd je overgevlogen naar Londen. Ja. Naar een of andere Dr. Man, Lieberman. Vertel, <laughs> hij dat is Lieberman. dan een bekende van dat Marco Borsato. Ja, dat klopt, ja. ja. En, uh, goh, je bent echt goed geïnformeerd. Ja. Ja. Maar in ieder geval, Jacob Lieberman, die is een soort osteopaat voor zangers eigenlijk. Die, die, die, die pakt op een gegeven moment. Ja, die kijkt sowieso naar je houding en alles. Uh, ja, hij neemt alles mee. Want dan blijkt dus ook dat ik, ik, nou ja, dat ik op een bepaalde manier mijn houding een beetje verkeerde. Daardoor te veel met mijn nek, met mijn hoofd naar voren. En Daardoor knel je dan eigenlijk, eigenlijk heel logisch. Maar je moet me net. Iemand moet het soms even aanstippen van. Nou, dat was één. Maar vervolgens. Dan, ik uh, zag je net ook je nek masseren. Heeft dat ja, daar iets mee te maken? Ja, ik heb, ik heb een beetje door de vermoeidheid een beetje stijve nek. Maar uh, dus dat, en dat, ja, dat, als je als alles los zit, dan gaat het gewoon wat beter het zingen. Dat, uh maar uh, ook mijn strottenhoofd, uh, de strottenhoofd de, de, dat masseert hij dan ook, zeg maar. En dat, dat, dat, dat wrikt hij en dat, dat, dat drukt hij. En, uh, nou, echt dat je af en toe zo hard dat je denkt van... nou, ik zing echt nooit, nooit meer nu. Oh ja? <laughs> en dat, maar een uh, osteopaat, dus een soort ja, fysiotherapeut... maar dan ja. voor de stemband. Uh, ja, ja, ja, ja, zo, zo, zo ik zou je denk ik kunnen omschrijven. Maar uh, het, hij heeft wel een soort, soort manier ontwikkeld wat gewoon wel uniek is. en Ik, ik ben er twee keer geweest en dat... Het heeft mij wel, uh, het maakte de boel losser. En ik had meer ruimte, meer lucht, meer toon ook. Ik had echt, uh, ja, ik zou zeggen, een grotere stem eigenlijk mm -hmm. daardoor. Maar en, is zo'n man of vrouw niet gewoon in Nederland uh, uh, Er zijn wel beschikken. mensen in Nederland, ben ik achtergekomen... die hebben een cursus bij hem gevolgd. Dus, uh, toevallig, dat is ook belachelijk, want ik woon vlakbij Zwolle. Blijkt dat er gewoon iemand in Zwolle zit die dus, uh, die ja, cursus dat gedaan bedoel heeft. Ik. En, en ook gewoon al... iemand in Zwolle? Ja, en ook... Ik uh, niks geen Lieberman. En, en het allermooiste was nog een logopedist waar ik uh, toen ik... Uh, 20 jaar geleden stemprobleem had door te, te veel uh, zingen. Toen kwam ik bij een logopediste, Frank de Milt, in, in Dalsum En uh, bleek dat hij uh, die cursus ook gedaan had. Dat, dat, dat, dat was ik helemaal vergeten. Dus ik, ik was gewoon naar Londen gekacheld. Terwijl <laughs> letterlijk naast de deur... Uh, ja, sterker nog, de gemeente waar ik geboren ben, zat iemand. Ja. <laughs> ja. Maar wel op kosten van John de Mol, wacht uh, ik aan. Uh, nou, nee, nee. Angela heeft mij, uh, heeft mij gematst. Die hebben een gedeelte uh, uh, betaald. En, uh, ja. Wacht even, Angela heeft een gedeelte betaald? Ja, ja, uit haar zak? Ja, ja, om jou naar Londen te laten vliegen? Ja, die had echt zoiets van... Nou, ze nou, vond het zo vervelend dat ik uh, die problemen had. En uh, dus die... Uh, ja, dat geeft al aan hoe iemand... Dan hoe, heb je wie, echt een goede coach. Wie Angela is, ja. Dat Angela dat is echt een topvrouw. Want op een gegeven moment had ik dus ook... Uh, de, om die rust te pakken voor de stem. Uh, ze zegt van, nou weet je wat, ga jij maar een paar weken in Veen zitten. Daar heb ik een huisje. En dan kan je gewoon, uh, kom je ook niet in de verleiding om te praten. Dan kan je echt goed stemrusten. Kan je goed voor jezelf zorgen, rust pakken. En dan. Uh, dan, hè, dan om, om, om weer goed verder te kunnen gaan uh, met de voice. Dat, uh, dus dat, uh, nou, dat, is al, dat geeft een beetje aan. Ja, ik had al een zwak van Angela, maar ik heb er nu nog maar meer nu, uh, ja. respect aan. Uh. Uh, stem is de spiegel van de ziel, toch? Of haar, dan ja, ja, dat heeft ook heel veel. Ik, ben ook een, ik kan ook enorm een neuroot zijn en ook een stresskip. En ik had een paar heftige jaren achter de rug wel. Met, uh, nou ja, ik, ik wil er niet te diep op ingaan, gaan, maar ook privé. Dat er best wel, ja, ook, ook, nou, onder andere dat, dat het gewoon in de muziek gewoon niet zo, zo liep zoals ik eigenlijk uh, wilde. Daar, daardoor allerlei baantjes erbij deed. Dus, dus eigenlijk, ja, dan, dan op een gegeven moment een lange dagen maken voor weinig geld, zeg maar. En dat had ook weerslag op de relatie. En dan, ja, dan moet je toch, uh, moesten we toch een bepaald met alle zeilen bijzetten van echt wel momenten geweest. Ik denk ik van, nou, vinden we het allemaal nog, uh, nog leuk zo op deze manier. Wel? Dat, uh, dus ja, dat, dat, dat zit zat allemaal, zat er ook allemaal nog bij. En, ja, god, dat... dat uh, ja. Je, was, uh, je had een krantenwijkje, geloof ik, hè? Ja, ik heb uh, pakketten met kranten rondgebracht. Op een gegeven moment, uh, voor Dag en dauw was het dan... In de, toen wonen we nog in Zwolle. De buitengebieden van Zwolle uh, reisde ik dan rond, zeg maar. Veel boerderijen ook, uh, waar dan bezorgers uh, woonden, zeg maar. En uh, dan ging ik vaak om kwart over vier, haalde ik ze op aan de Blaloweg en, in Zwolle. Hè, en uh, bij zo'n zo ja, soort verdeelscentrum, zou ik bijna zeggen. En dan, dan laat ik de kranten in mijn auto... En, de pakketten. en dan ging ik gewoon de, de rondomliggende gehuchten en dorpen van en het Blasseland van, van Zwolle... En dan ja, bracht ik ze s'nachts uh, om de deur. Voordat de bezorgers op pad gingen. <laughs> en dus heel vaak... dan stond je om vier uur op of zo? Ja, dan was het vaak wel uh, half vier uh, opstaan, kwart voor vier. Uh, en ja, dan dat om, heeft wel om... zijn weerslag op de relatie. Uh, ja, ook wel. Want dat, dat is zes dagen in de week uh, deed ik dat. En uh, ja, ik was niet de hele dag mee bezig. Want de reden dat ik het ook deed, dat het relatief goed verdiende. <laughs> dat ik dacht, ja, relatief weinig weinig uren. Maar goed, je, je, je nacht, je, je, je dag en nacht, dat is natuurlijk helemaal... Uh, dat, dat, nou goed, Om zeven uur was jij weer thuis en had je je werkdag achter. De ja, ja, dat klopt. En dan, ja, dan ging je weer slapen. En, nou goed, dat, dat, ja, dat, dat was een beetje... Tenminste, ja. En, Laat eens wat horen, Erwin. Ja, je, zingen? Je, zingen? ja. je gaat live zingen. Ja, en, en, Mag een, een, dat eigenlijk? Uh, uh, ja, in overleg uh, is er veel mogelijk. <laughs> ja, ja. Nee, dat, ja we, dat, we dan moet je wel dan wel overleg. even overleggen. Ja, we doen alles wel in overleg. Zeg maar, en en kunststof KL. vonden ze oké? Okay. Ja. Dus dat, uh, dat mag, ja. okay, En dan ga je je eigen nummer doen. Mm -hmm. Lekker geen cover. Maar een nummer dat je zelf geschreven ja. hebt. Want je was niet alleen het gezicht van de Protocol Sons en de liedzanger. Maar ook uh, de, de maker van de, de ja, van de liedjes. De schrijver ja. van de liedjes. Ja. En uh, je gaat een uh, nummer doen. Wil je het zelf even zeggen? Wat je... Jawel. Dat, dat is een, een lied. gaat over twee motorrijders uit het gemeente waar ik dan eigenlijk vandaan kom. Die ja, ik probeer het een beetje kort te houden. Er waren twee fans van Harley Davidson. We een beetje, ik keek wel een beetje tegen hun op, want we waren een beetje de stoere jongens. En die waren denk ik tien jaar ouder, ziek of zo. En, dan, en ik werkte toen in een kroeg ook in, in Dalf, zo'n jaar of veertien was ik. Je was veertien en jij werkte in een, een kroeg? Ja, zoiets. Ja. Dat ja, kan ja. allemaal 14, ve ve veertien, veertien, vijftien, uh, ja, zoiets. Ja. En uh, toen haalde ik glazen, glazen halen in de Brinkhof, het, destijds. en. destijds. Nou ja, anyway, <lacht> tappen. En dan kwamen hun dan af en toe ook als binnen binnen. Het was echt een beetje die, die, die, die man die... Uh, nou, hij ja, had best wel een bepaalde uitstraling. was ja, waren stoere kerels en vooral jochies. Dan is natuurlijk, ja, dat vind je natuurlijk heel stoer, hè? Dat, uh, nou ja, maar de, er waren twee vrienden. Maar die, de een van die vrienden die, uh, die, die verongelukte uh, op zijn motor... en die andere reed er op dat moment uh, achteraan. Die heeft, die heeft zijn eigen vriend zien verongelukken voor zijn ogen. En dat, uh, dus dat, um, nou, dat, dat, dat verhaal is denk ik eind jaren tachtig dat het ongeveer speelde. Zoiets gok ik. En, uh, maar toen sprak ik hem vorig jaar. want uh, mijn zoon moest tegen Dalsen voetballen. En ik denk, oh, ik heb vroeger ook in Dalsen gevoetbald. Dus ik denk, nou, dat vind ik leuk. Hè? Misschien oude bekende, maar ook nou, leuk dat mijn zoon dan. Dus toen kwam uh, zijn zoon die voetbalde dus bij Dalsen, en, en van die man, zeg maar, die dat ja. overkomen was. En, uh, dus toen kwamen we elkaar aan de praat. En toen kwam ook dat voorval nog weer. Uh, te, ja, spraken. To, ja, te sprake, en hebben we het erover gehad. En, en dat bleef me door mijn hoofd spoken. En toen oh, ja, en op een of andere manier uh, kwam er een liedje uit uh, toen ik thuis was. En daar was ik heel blij mee. En dus het is dus een van je laatste nummers? die je Ja, geschreven. en het nummer heet Lonely Rider. Lonely Rider, oké. Okay. Ja. Live in de studio van kunststof. Erwin Nijhoff zelf begeleidt zichzelf op gitaar. Mag ik ook zeggen wie die gitaar gebouwd heeft? Of is dat ja, uh... natuurlijk ja, mag dus je uh, dat zeggen. Dat vind ik wel heel leuk. Maar hij heeft hem mij uitgeleend. Dat is Fabel Waanders. Dat is een uh, gitaarbouwer uit Twente. En die, uh, dat is een achtste gitaar die hij gebouwd heeft. Maar hij, hij bouwt prachtige gitaren. Dus dat wou ik nog wel even zeggen. En ik hoorde het net al in de soundcheck. Dus ja. Het klinkt heel mooi. En fingerpicking, hè, doe je. Ja, ja. Dat is, ja, ja. Toch? Ja. ja. Lonely Rider. Lonely Rider.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 is it just the breath of the wind? Lonely the rider Riding down the highway full of tears I loved you like if you were my brother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 Love, goodbye long lost friend. Heel mooi Erwin Nijhof. Ja, dit kan je dan toch wel heel erg goed. Ja, nou dankjewel. En het is, het is ook gek, want je kan. Um... Kom maar even hier. Dat, de, de, de, de, uh, je bent ook in staat om het echt helemaal onderin te gaan zitten in dat nummer. Hè? Terwijl je hier mh, toch redelijk opgefokt een beetje ja, zit te En dan en... opeens heb je de rust, dat doe je ook bij die voice zo goed... dat je het ja. echt vertolkt en ja. in het liedje bent. Ja, ja, dat, Totaal afgesloten van alles en iedereen. Dat... Uh, ja, dat... dat... Dat, dat weet ik niet hoe ik dat doe. Maar ik, ik, uh, ik probeer wel al, ja, de inter ja, ik probeer het wel in te kruiden. Ja. In, in, in het lied en tekst en de, ja, zeg het maar. Maar het is ook net alsof je daar veel meer rust vindt dan in uh, een gesprek. Of? Ja, nou nee, het dat, dat ligt, ligt een beetje aan de situatie hoor. Dat, uh, maar dat, ik was vandaag al redelijk hectisch en, uh, en alles liep uit. En, uh, dus vandaar dat ik ook een beetje uh, rennend binnenkwam. Zeg ja, maar. Ja, ja. Het, uh, nee, ik kan het niet geloven, maar ik kan ook redelijk relaxed zijn. Hoor. Dat... <lacht> Dit is ja. een vraag van een luisteraar. Uh, hein en Annette uit, Veer, uit Veerwert. Wij volgen Erwin Nijhoff al jaren. Rasmuzikant in hart en nieren. Sallander en down-to-earth perfectionist en bovenal lieve man. Net werden we weer tot het diepst geraakt... bij de vertolking van Bruce Springsteen. We hopen zo dat hij gewaardeerd wordt om hetgeen hij probeert over te brengen. Oh, de steunbetuiging. Geweldig. Ja. Oh, nota bene, Erwin moet Put a Spell on You van Creedence spelen... en gitaar laten spelen bij The Voice... en hij gaat door naar de finale, is hun advies. Ja, ja, ja. Dat, uh, die, die, ik heb hem wel uh, voorgesteld. Alleen, er is, uh, we doen we Angela. Een, uh, Angela. Angela en, uh, dus we hebben verschillende nummers eigenlijk aangedragen. Uh, om, um, uh, maar uiteindelijk hebben ze toch voor een ander nummer gekozen, zeg maar. Uh, en voor... wie zijn dan Ze? Uh, de redactie, maar ook John de Mol zelf. Zeg maar. het, gaat, het is een samenspel van, van, van coach, uh, artiest, coach en uiteindelijk. Uh ja, ook een televisie. Het is natuurlijk een televisieprogramma. Het is programma. televisie, ja. dus het dus moet een lekker niet, nummer niet, niet, zijn. Niet, niet, ja, ook, uh, ook lekker, ja. maar ook uh, ja, liefst ook niet te onbekend. Uh, ja, het ligt eraan Het kan ook zijn, ja, zo'n poederspel aan je zal bij een jong publiek niet, uh, niet bekend zijn. Maar het is wel weer een nummer, denk ik, die zou volgens mij, ook al zou je hem voor het eerst doen, ook zelfs in zo'n programma, zou denk ik best wel wat teweeg kunnen brengen. Omdat het een heel heftig energiek nummer is. En uh, qua zang wordt er enorm van leer getrokken en dat... Dus zou best, persoonlijk, als ik het helemaal 100% van te zeggen had, dan zou ik het, zou, denk ik, dat het wel zou kunnen werken. Maar, ja, maar, maar zo werkt het dus niet. En, maar, en je bent, je, ben ja. je daar nou ook heel erg van bewust uh, van hoe belangrijk al die kijkcijfers zijn? En al die momenten waarop het publiek weg kan zeppen? En... Ik ben me daar niet zo van bewust. Hè. Ik, ik, ik, ik heb eigenlijk, ik, ik doe bijna net, net alsof het mijn huiskamer is of zo. Dat, want ik denk als je ook te veel daarover na gaat denken, dan, dan, dan, dan, dan, zou, je bij, nee, dan zou je zeven. Even kleuren is ook maar zeg maar. dan zou je het podium misschien niet eens meer op durven, bij wijze van spreken. Nee, ik ben er eigenlijk nooit zo mee bezig. Goed, nog een vraag ja. van een luisteraar. Uh, ik wou je even de hartelijke groeten doen, Erwin, en veel succes toewensen bij het vervolg van de Voice. Na een tip van een leerling ben ik gaan kijken en ik ben erg trots op je, je eerste gitaarleraar. Oh, wat leuk. Weet je nog hoe die heet? Willem van Dijk. Ja. Ja, wat leuk. Oh, geweldig. Ja, het wordt hoog tijd Willem Dijk bij je langskom. uit hem, tijd... of niet? Uh, uh, bij Dalfsen, Nieuw-Leuzen komt hij hier vandaan. Ja. Um, even kijken, Sander Marres. Veel kandidaten en winnaars van de Voice krijgen de kritiek... dat ze de lange weg langs kroegen en zaaltjes niet gegaan zijn. Dat ze daardoor meer een product van John de Mol zijn... dan een oorspronkelijk artiest. De meeste winnaars van de talentenjachten zijn we daarom... denk ik, al snel weer vergeten. Hoe Denkt Erwin Nijhoff zijn jarenlange muzikale bikkelen na de voice om te zetten in succes? Ja, dat is wel de hamvraag. Ja, nou, de, de, ja de kunst is ook al zou hè, ik er vrijdag uit kunnen vliegen, dan is het de kunst van hoe ga je dan verder? Hè? Ja. En, en op wat voor manier? En kijk, en op het dat moment dat je, dat je een finale of een nummer 1 wordt, ja, dan, dan, dan, dan is het. Dan heb jij een probleem, Erwin, maar, als jij nummer 1 wordt. Ja, maar misschien ook niet. Misschien, ja, dat, misschien ben ik naïef, maar misschien, ook, misschien is het ook wel reëel. Ja, ik denk, maar denk dat stel jij wordt nummer Ja, stel ik word nummer wat, één. Nou dan, denk, dan, dan ben je met handen en voeten gebonden. We spraken maar dan, een hele goede vriend van ik, je die zegt, ik hoop dat hij het niet wint. Ja, want, ja dat heb ik ook veel gehoord. En ik heb ook al eens gedacht, ja, goh, ja, misschien moest ik het niet willen winnen. Ja, dat. Maar aan de andere kant denk ik, van, ik, ik, ben, ik heb een enorm brede smaak. En het zou mij niks verbazen dat je, dat je, dat je met elkaar best wel tot een, een, een, een idee kan komen op welke, welke richting je... Uh, uh, op zou kunnen en willen met elkaar, denk ik. Maar goed, daar dat, dat, dat, dat weet ik niet, omdat ik, bedoel, ik maak. Hè, het is nog niet aan de orde. Dus nee. ik zou het niet weten. Maar goed, je hebt ook al en wel ik... wat nadigheid meegemaakt op dit vlak, toch? Jawel, nee, ik ik, ik, manage het, manage het is echt niet altijd makkelijk zeggen. gegaan. Met me, nee, en, en bureaus, ja, dat is, dat is uh, de greep. Daar moet je echt heel veel geluk hebben. Maar als je een goede hebt die, die, die hard die, die voor, je, voor je wil gaan en werken en echt in je gelooft. Want. De en nog één plaat. keer, als ja. jij het zou winnen, wat betekent dat? Wat, wat moet je dan als eerste doen? Dan uh, heb je dus automatisch een plaat Als je, als je zou winnen, dan, dan, dan, dan uh, wordt het volgens mij denk ik heel snel een, een plaat uitgepoept, zeg maar. Ja. <laughs> ja. En dan niet de plaat die jij graag wilt maken. Dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat, dat moet nog blijken. Want ik, ik denk dat het ook gewoon bekeken wordt per, uh, per kandidaat. Kijk, als je een kandidaat hebt die gewoon. Uh, die, die, die, die nog net, net boer of bak kan zeggen, maar en verder niet weet welke kant hij wil. Zoals? Ja, ik weet Ben Sanders ken ik ook niet, die zal best wel een bepaalde mening gaan hebben, maar dus je hebt ook heel veel kandidaten, die, die worden bij wijze van spreken rechtstreeks de, de schoolbanken uit, uitgeplukt. En die, die doorlopen dat hele traject en die hebben, en die, ja, die, die hebben geen, geen benul. En dan kan ik me voorstellen, als jij geen keuze maakt, dan maak iemand anders een andere ja. keuze voor je. Want jij hebt al wel dit voor elkaar gekregen, bijvoorbeeld, dat je ondertussen andere optredens mag doen. Bijvoorbeeld ja. Woedstok, dus theater, ja. muziektheatervoorstelling. Ja, afgelopen weekend in première gegaan. Uh, you know, we, we hebben vorig jaar een, ro een rondje gehad, maar we, we pakken hem nu weer op. En die, die is afgelopen weekend weer, uh, ja. weer opnieuw van start gegaan dat heb je voor elkaar dat jij dat naast moet. Ik had ook overlegd, ik zei, het liefst had ik mezelf ook helemaal vrijgepland... om volledig te focussen, maar ik heb een gezin met een paar kinderen... en ik zei ook, ja, dit is mijn baan. Dat is voor mij heel... Ik heb die optredens, die... We hebben overlegd, wat stond, kon ik gewoon blijven doen, Ik hou natuurlijk wel rekening met de planning van de Voice of Holland. Als op donderdag een repetitie is, ga ik geen optreden plannen. Daar hou ik wel rekening mee, maar ja, af en toe moet er wel wat geld verdiend worden, zeg. Ja, kijk, als ik, als ik, als ik zeker weet dat ik nummer één word... ja, oké, okay, dan, dan, dan hoef je niet druk te maken... want dan komt de, de maanden daarna wel, wel, wel, wel geld binnen. Maar, maar ja, dat, voordat je meedoet, weet je dat niet. Maar ben je nou niet heel bang? Daar zou ik bang voor zijn in jouw plaats. Dat Tot... mm. Je nu vooral wordt gezien als die man die al die lekkere uh, covers kan zingen. En dat je gewoon voor al dat soort brakerige uh, feesten wordt uitgenodigd, weliswaar voor veel geld. Ja. Maar heb je, is dat wat je voor ogen hebt? Nou, uiteindelijk is natuurlijk het hoogste goed. Voor mij is natuurlijk ook om, om dat, het meest ultieme liedje wat, wat er in je zit te schrijven. En zo mooi mogelijk op te nemen met, met de productie uh, die, ja, die, die daarbij hoort of bij past. En uh, en ik geloof echt, ik hou enorm van, van, van goede liedjes. Dus ik geloof ook echt dat, dat, dat, dat de liedjes geschreven kunnen worden die ik zelf geschreven heb. Die, die ook uh, commercieel kunnen zijn uh, daardoor. En, ook, ook, en zelfs met een productie die ik zelf voor ogen heb. Daar dat, dat, dat, dat geloof ik heilig in, dat, dat, dat het kan. En, en daar waar ik ook achter kan staan. Want commercieel hoeft niet altijd uh, prutmuziek te zijn of zo. Dat, dat, ik bedoel, de Beatles waren vroeger ook commercieel. Of, of, of Elvis. of... Nee, maar goed, je, weet, je ziet nu, je ervaart ja. nu hoe het werkt bij RTL. Dat uh, uh, uh, poederspel on you bijvoorbeeld al... al te... Nou, dat, dat, dat, dat, dat, ik, ik weet niet waarom die afgeschoten is, maar ik weet de exacte reden niet. Maar uh, ik, ik denk ook dat het te maken had met... Uh, Kijk, ze willen natuurlijk niet alleen maar bellets in één programma. Nee, ook een nee maar goed, helemaal programma. los van... Je weet, ja. je zit nu in een commerciële onderneming. Ja. En dat is natuurlijk helemaal te gek, want iedereen ja. kent je nu. Maar ja. wat is het vervolg? Wat, wat het vervolg, zal ja, het je opleveren, concreet? Uh, uh, nou, het levert me nu sowieso al heel veel optredens op, zeg maar. Ik heb nu echt enorm veel aanvragen voor uh, En, voor en dit wat jaar. voor soort optredens dan? Ehm... Uh, uh, je, allerlei dingen, onder andere de Zwarte Cross had interesse. Uh, de, maar we zeggen, op dit moment kan ik er nog geen uitspraak over doen... omdat nog even dit traject moeten doorlopen. Ja. 5 mei-festival in Zwolle is een enorm festival. En, uh, ja, nou, en, nou, dat, dat, dat is één kant, maar je hebt ook de commerciële dingen. Hè, dat, een, een bedrijfsfeest, dat soort interesses komen er ook voorbij... Uh, theatertjes, huiskamerconcerten. Uh, die waren, iemand die wel in de huiskamer. Heel veel benefiets. <laughs> Heel veel, ja, benefiets. natuurlijk. <laughs> maar dan ja, heb je dus ja. wel de best of both worlds. Als je en het 5 Mei-festival in Zwolle kan doen. Ja. En een commercieel uh, bedrijfsfeest. Ja, ja, ja, ja. En dat. Uh, en, uh, kijk, ik, ik, mij maakt er eigenlijk geen zak uit waar ik sta en speel. Tuurlijk, ik heb wel een voorkeur. Ik heb wel zoiets van. Ik, hè, als, ik, als ik akoestisch speel, dan. dan, dan dan vind ik uh, natuurlijk een aandachtige theaterzaal. Uh, dat, dat geniet wel mijn voorkeur ten opzichte van de blatende kroeg. en uh, hè, dat weet ik veel wat. Als je pech hebt, dan ze de stekker nog uit je microfoon, zeg maar wel. Dus, nou ja, je maakt van heb alles mee. Heb je ook meegemaakt? Mee oh, ja, ja. <laughs> of dan druk is je, de, nee, dan raak je een stuk van je tand kwijt... omdat iemand het uh, zo lollig vindt om uh, nou ja, je microfoon te zetten ja. of zo. Wel. Dat, nou ja, goed, ja, zo maak je al rare dingen mee. Maar dat, uh, nee, ik heb wel voorkeur, maar tegelijkertijd interesseert me eigenlijk helemaal geen bal. Ik, ik, ik kan, ik kan soms, soms kan ik net zoveel genieten... van dat achteraf hoekje in, in het restaurant. Want ja, dat, ik, ik, dan speel ik... Dan speel ik uiteindelijk ook nog voor mezelf, zeg maar. Mm. En, en niet alleen voor het publiek. Ik wil nog even een klein fragmentje laten horen van iets wat ik vond uh, op internet. Ja. Uh, waarin je in het Sallans uh, oh, ja, zingt. Okay. Het dialect, ja, ja. de taal waarmee je bent grootgebracht. Uh, ja, ja, Eerst even luisteren. Ja, okay. Of uh, Is dat een zelfgeschreven nummer? Het is zelfgeschreven Juist? Een nummer ja, zelfgeschreven ja. nummer. Okay. Ja. Kijk eens hoe mooi hè. Hij heeft een goede zin allemaal. Met die andere kaart is ook okay. een. Hij was door de deur aan het dringen, hij zijn toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Die zijn toen ook een moslim en die kreeg een rot schoot. Hij kan goed één. zijn, wordt misschien niet meer. Trek je was door de deur, Mijn buurjongen wein. Misschien niet zo misschien niet zo Wie hoort lichter te Dat een stuk maar wie iemand onwichter, dood. Haat, haat, hartstikke dood. Hij was goed is zijn. Hij heeft wel goede zin. Hij heeft wel goede zin. Hij heeft wel goede zin al die titonij opgeruimd. een goede een zijn. Hij heeft wel goed gezien, Erwin. Hij nee, heeft wel goede zin. Ik heb wel goede zin, denk ik. Ik, heb, ik ben behoorlijk, uh, ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dus ik, ik denk goed over dingen na. Ja, ja. heb je het wel ja. goed gezien? Was er een aanleiding dat je dit nummer schreef? Nou, ik kan. ik dat nummer ook schreef, uh, uiteindelijk is het ook, heb ik het ook samengemaakt met André Grote, maar hij is ontstaan dan. Uh, toch uit een soort, soort de, de aanleiding was eigenlijk van of ik een nummer in het dialect wil schrijven om mee te werken aan een, een, een dialectproject dat heet uitspreken. Allemaal overijsselse artiesten die dan in de streektaal verschillende dorpen hadden ze gep, gepakt en, uh, maar ook uit Zwolle en uh, wel alle verschillende dialecten eigenlijk binnen Overijssel. Nou, ik zei, nou, ik wil wel meedoen, maar dan wil ik, wil ik niet alleen maar, ach, wat is die gezellige platteland en oh, wat is, het, wat bloeien de, de, we hebben mooie natuur, weet ik veel hè? Die dat is ook mooi. Ik bedoel, dat, dat kan Die knotwilven zijn ook mooi. Maar... Ja, dat kan ook heel mooi Jij zijn. Jij wilde iets Edilis anders Ik had zoiets van, ik, dan wil ik iets hebben wat, uh, waar ik achter sta... en wat, wat gewoon ook ergens over gaat. En, uh, en dat, dat is uiteindelijk, wel goede zin, uh, heb je het wel goed gezien? Is, is dat er eigenlijk uitgekomen? Het gaat eigenlijk over de kortzichtigheid... waar we allemaal misschien wel eens last van hebben. Dat, of het nou zwart... Eh, nou, de kortzichtigheid ten opzichte van zwart, uh, moslim, uh, geloof, uh, homo... Uh, uh, daklozen, nou, boeren, uh, stadse uh, pikken of weet ik, of, uh, uh, ja wel, mm -hmm. eigenlijk kortzichtigheid in het algemeen. En uh, ik, ik, merk toen ik ter, terwijl ik schreef, uh, ja, nou, goed, je, je hebt het gehoord. Nou je, je zou schrikken. eigenlijk het hele nummer ja. moeten horen dan. Hoor je wel dat ik aan gaan weg en steeds boos wordt eigenlijk. Dat, dat, dat ik dacht, zo, dat staat, dat staat me hoog. Geweldig, dat, uh, toen ik het nummer af had, dat, ja, dat, dat was echt... Uh... En wat veroorzaakt dat bij jou? Want die schrijft altijd in het Engels. Om, om uh, ja. het in dialect te schrijven. Ja, dat was ook heel apart om, om dan toch... Uh, ja... Het, het, het, het, het, ja, het is... Het is toch, toch, uh, toch direct, denk ik, uiteindelijk. Want het is toch je moerstaal eigenlijk, uh, het Nederlands. Maar ik ben al een beetje dubbel uh, opgevoed, zeg maar. Met mijn ouders praten wel Nederlands tegen mij. Maar uh, om, om op die manier het Nederlands ook uh, te leren... Ja. En uh, maar ondertussen kreeg ik dialect voldoende mee zeg, maar om het ook zelf goed te kunnen spreken. En zeg heb maar. je het overwogen om het op, op, op die tour? doen? Jawel, gaan. Ik heb er wel eens over nagedacht dat ik dacht: van, Goh, hè, dat ik merk vooral de reactie ook op dat liedje, dat uh, ook dat veel mensen enthousiast werden. En, uh, Daniel Lowe is vaart er wel. Ja, da, ja, die doet het ook hartstikke goed. En uh, ja, en dus ik heb, ik heb het wel overwogen en uh, ook, ook was overwogen. Maar? Ja. Um, ja uh, op dit moment heb ik het gevoel dat ik het taal en vooral nu die Voice of volgend dan, ja, nu de alle reacties uit het land en dat ik denk, ja, volgens mij uh, zit er nog steeds een, een, een carrière van mijn Engelstalig in en dit blijf ik er wel na, bijnaast doen. Zeg maar, ik mm. schrijf onder het, is net hoe het loopt, zeg maar. Soms is het een aanleiding en dan schrijf ik in het Nederlands of in het uh, in dialect of maar met in je achterhoofd dat het buitenland longt. Uh, ja, ja, ik heb nog steeds uh, de droom uh, om een tijd in Engeland te wonen. Of misschien ook nog wel uh, naar Amerika, weet ik veel. Uh, en dat gaat ook gaat een keer gebeuren. Al, al ben ik ook 50, of al ben ik ook 60, of misschien wel 180. Ik ga een keer een tijd daar zitten om die taal nog meer tot me te nemen. En nog meer, ja, ja misschien toch een soort monnikenleven te leiden. Om gewoon, ja, toch. Nog dieper in de materie en li beter liedjes te kunnen schrijven. Er Is nog een vraag van ja. uh, Puk Streekstra, volgens mij ken ik haar. Vraag je: Sommige juryleden, coaches, zeggen na een optreden: je hebt het met dit nummer wel. Je hebt het je met dit nummer wel moeilijk gemaakt. Maar hoe kunnen ze dat zeggen als anderen dat nummer bepalen? Goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede. Ja, ik weet niet wie... Uh, ik weet niet hoe... Het wordt inderdaad heel vaak gezegd. Je hebt het, ja. je met dat nummer wel moeilijk gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, ja dus dat... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe de nummers tot stand komen. Hoe, eh, dat, ja, er, zullen, er zullen nummers aangedragen worden. Maar ik weet dat ook heel veel artiesten kiezen ze toch zelf uit. Zeg maar. heel veel, uh... Mag ik een suggestie doen? Want het ja. was toch zo dat de X-factor daarin werd je lekker afgezeken en afgebrand. Ja. Maar bij de Force moet alles toch een beetje... Ja. Uh, Positief blijven, Als er kritiek en is, en moet het ja. in elk geval opbouwend zijn. Nou, en dit ja. is een uh, opbouwende kritiek. Je hebt het jezelf wel moeilijk gemaakt. Ja, ja, ja, ja. ja. Het, uh, ja, ja, dat is toch uh, ook toch ergens een veer in de reet, natuurlijk. Van, uh, <laughs> van de artiesten in kwestie. <laughs> Dan Robert uit Leeuwarden, Erwin. Ik vind het zo cool dat je nieuwe kansen krijgt. Ik vloog weer jaren terug door je optredens. Echt kick. Ik had bij Serious Request, That's When I Love You laten draaien. Voor een dubbel goed doel. Serious Request. En de bekendheid van Erwin. Succes. Nou, Hartstikke bedankt. Leuk. Oké, okay, Kunnen we nog één nummer live doen? Volgens mij kan het. Ja? Wil je dat doen? Gaan we doen. Ja. En je beloofde een nummer van je oude ja. held? Mijn, mijn grootste held is Elvis. Als vierjarig jochie was ik al helemaal en... verzot op Elvis. Toen was hij toch al lang dood, toen jij vier was? Even kijken, want toen leefde hij denk ik nog net. Toen leefde hij nog net, nog oh. net. want Toen was daar even kijken, dat was ja, een jaar later zou hij overlijden. Toen dacht jij, ik neem uh, het stokje over. Uh, uh, ja, zoiets. Het <laughs> nummer <laughs> In de Ghetto. snowflake.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 Little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto, and his hungry burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal. He learns how to fight in the ghetto. in desperation the young man he breaks away he buys a gun steals a car tries to run but he don't get far and his mama cries as a crowd gathers round an angry young man fades down in the street with a gun in his hand in the ghetto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 Dankjewel. Heel erg mooi. Dankjewel. Ja, Elvis is verbleek erbij. <laughs> ja, dat, dat kan ik niet <laughs> nee, zijn. Okay. Dat kan ik niet zeggen. <laughs> Maar ik zou maar die kinderen onder de arm nemen, vrouw mee, hupsekee <laughs> ja, naar Amerika. Ja, ja, en ja. dan uh, niet die Voice gaan winnen, gewoon tweede worden. Ja, Halve ja. finale. Uh, Aanstaande vrijdag. Ja, half finale, even een hal, half jaartje flink, uh, flink cash. En dan, uh, dan op, op weg uh, voor een roadtrip. Ja, trip, Zo uh, heb je het ongeveer. Zoiets, ja. Dat zou het mooiste zou, zijn. Dat, ja, Gewoon maar... lekker geld verdienen, een half jaartje. <laughs> ja, zoiets. Ja. En dan die Porsche. Ja, ja. Oh, en en daar zit jij Devin en Cornwall longt ook. Oh, Zuidwest-Engeland. Uh, ik ken nee, Engeland. Uh, dat, dat is, ja, daar kan ik af en toe de kindjes ook nog zien. Ja. Ja. Oh, ja, oh die kinderen gaan, er gaan niet mee, mee dan? Ja. 9 en, dat, en dat, dat 11 en 18. Zucht, ze mogen wel mee, maar ik krijg mijn vrouw niet mee. Die wil niet mee. Die zit vastgeplakt en al Wacht even, hebben we nog één minuut te gaan. En dan ga jij zeggen dat je in je eentje dan... Ja, dan ga ik ook alleen. En dan laat je vrouw en kinderen je Alles voor de muziek. Ja, want die zijn al lang blij dat ik af en toe gewoon de deur uit en, dus dan... en dit keer gelukkig niet voor een krantenwijking, maar voor uh, ja, ja. de muziek. Dat is goede waar het goede doel. Zeg even wat er op de tegel staat, dan meld ik ondertussen even... dat zo dadelijk op deze zender uiteraard twee dingen te horen is. Margrethe Rijntjes. Reintjes presenteert vanavond. Cartoonist Cheert de Royaerts is de gast. Hij maakte twee jaar na de aardbeving in Haiti een... Uh, stripverhaal met de lokale bevolking. En een gesprek met René Hagen. Die werd in één jaar tijd bijna blind. En hij maakte zich hard voor meer begrip van werkgevers voor slechtziendheid. En dan ligt daar de tegel prachtig, beschreven door Erwin Nijhoff. Ja. En wat staat er, Erwin? Uh, nou, ik weet niet of het, uh, of het echt goed Engels is, maar stay blessed. Dat was eigenlijk. Uh, en de reden is eigenlijk, ik stond nooit bij het graf van mijn open oma. En op een of andere manier. toen constant kwamen die woorden, die kwamen. Stay blessed, stay blessed. En, en, en ik had echt zo'n gevoel, nou, volgens mij komt het gewoon van mijn oma. Zo van, nou, uh, wees, uh, nou ja, blijf gezegend of, of werk veel met alles wat je hebt. Of, of uh, wees, wees blij met jezelf, trots. Dat gevoel had ik een beetje van. Open en oma en Nijhoff. Ja, opa en oma en Nijhoff. Ja. die Engels dan? Margie en Johannes. Margie ja. en Johannes. Die had het vast op zijn zandhand gezegd. Ja, ja dat, en hoe dit, zeg nou, je dat vind ik ook zo bizar. Dat het in het Engels Ja, Ja, ik heb... Ik weet niet het. Maar als je het nou vaak genoeg achter elkaar zegt... Ja. stay blessed, stay blessed, ja, stay blessed... Goeie, ja. dan wordt het opeens iets heel anders, volgens mij. Ja, ja, ja Gaan we ja. Op oefenen. Ja, ja, ja, ja. Dank ja. je wel, Erwin. Ik ga op je stem. Eh, dank je wel. En ik hoop velen met mij. Oh, jongens, allemaal stemmen, hè, vrijdag. Omdat ja. je net niet wint. Oh, nou, kan ook. <laughs> dank je wel. Oké, okay, bedankt. Dank meneer Nijhoff, dit was de aflevering 2400... en ach, 2408. Morgen ontvangen wij Jessica Gorter over haar imponerende documentaire... 900 dagen, mythe en werkelijkheid van het beleg van Leningrad. Tot dan. Radio 1 stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.